Uur. Dit is Mautschreurs met het NWS-journaal. De tropische storm Hermine is boven de golf van Mexico uitgegroeid tot een orkaan... die stevend nu met windsnelheden tot 120 km per uur op de Amerikaanse staat Florida af. Langs de kust van de golf van Mexico staan nu al stukken land onder water. In bijna 60 gemeenten is de noodtoestand afgekondigd. Naar verwachting komt orkaan Hermine vannacht aan in Florida. In Venezuela zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan. Ze eisen het vertrek van president Maduro. Zullen dat daarover een referendum komt. De betogers zijn aanhangers van de oppositie. Die willen een eind maken aan de misdaad, de inflatie en corruptie in het land. Maduro heeft al gezegd dat hij een koep niet zal accepteren. Deze week zijn in Venezuela al tientallen leden van de oppositie opgepakt. Ze worden ervan beschuldigd dat ze vandaag tot gewelddadigheden wilden overgaan. De bestuurder van de boot die betrokken was bij het dodelijk ongeluk op de Reewijkse plassen wordt niet vervolgd. Bij het ongeluk vorige week kwam een jongen van negen om het leven. Volgens justitie was de oorzaak een technisch mankement. De jongen raakte gewond toen hij tijdens het varen werd geraakt door de schroef van de boot. Hij overleed in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe de jongen door de schroef is geraakt. Dat wordt nog verder onderzocht. En het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Griekenland verloren. In Eindhoven kwam Oranje in de eerste helft vrij snel op 1-0 voor... door een doelpunt van Wijnaldum. Na een half uur spelen maakten de Grieken gelijk... en een kwartier voor tijd scoorde Griekenland de winnende treffer. Het weer vannacht helder, het koelt flink af tot plaatselijk 8 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, in de loop van de dag meer bewolking... en in het noordwesten kan wat regen vallen, maximaal 20 tot 25 graden. Zaterdag vooral in de middag weer zon. En dit was het NOS voor. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio.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 En die heeft als heel eenvoudige titel een vlo. Yes, yes. ja, um, ik geloof dat CD uit 2012 of 2013. Je kunt het allemaal meelezen en vinden deze informatie op peacefulradio.info Ik wens je veel luisterplezier. I don't know. No, no